Everybody sees the wind blow I'm going to Graceland Memphis, Tennessee I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims The families And we are going to Graceland Am I traveling? Am I traveling? empty sockets I'm looking at ghosts and empties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 Automobilisten die morgen zonder te betalen parkeren in gemeenten waar de parkeerwachters staken... lopen toch het risico een bon te krijgen. De vakbonden kondigden gisteren aan dat controleurs morgen voor een betere COO staken... in Utrecht, Den Haag, Haarlem, Hoorn en Haarlemmermeer. De gemeente waarschuwen dat niet alle parkeerwachters het werk neerleggen. Volgens Haarlemmermeer wordt wel degelijk een boete uitgeschreven als automobilisten niet betalen. Den Haag waarschuwt ook, maar zegt dat het risico op een bon aanzienlijk kleiner is. Horen daarentegen controleert parkerende automobilisten morgen helemaal niet. De werkloosheid in Spanje is gegroeid tot boven de 20% van de beroepsbevolking. Dat komt neer op 4,6 miljoen Spanjaarden zonder werk. Bijna 300.000 meer dan in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar. Het is het hoogste percentage sinds 1997. De naam van de failliete voetbalclub HFC Haarlem blijft toch bestaan. De amateurtak van de voormalige betaald voetbalclub fuseert met HFC Kennemerland en de club gaat verder onder de naam Haarlem Kennemerland. Er wordt gevoetbald op het complex van Haarlem. De 120 jaar oude club werd in januari failliet verklaard. Er was geen investeerder te vinden die de schuldenlast van bijna 2 miljoen euro wilde overnemen. Het KNVB haalde Haarlem daarom uit de competitie. Het weer zonnige periode en droog. Temperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen en donderdag ook zonnig en warm. Daarna kans op buien en lagere temperaturen. Op Koninginnedag is het met 15 graden veel minder zacht. Ook daarna blijft het wisselvallig met nu en dan regen. Dit was het.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 Show me one more time Give me one more time Cause you give me Give me, give me, give me, me temptation, baby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 All the same. van Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het alleen op ZFM Twintig jaar ZFM ZFM Zie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 Weggelegd, dan blijf ik zoeken. Naar die klanken waarmee alles wordt gezegd. Het gaat van Sliedrecht tot Den Helden, van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengelvelde. Ik zoek het waar het dan ook ligt, ik speel de. Ontsteek de hoofden, laat het branden, telkens als je weer bent. Van de eindeloze nacht, als we zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een lach, als we dicht tegen.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 is yes.